Thank you. Ik ben van Petergem met het laatste uur van CFM Zandvoort en ik spreek vandaag met Erik Stokman. En uh, ja Erik, uh, je bent geboren en getogen in Zandvoort. Ja, dat klopt. Nou wat leuk. Ja, <laughs> een echte uh, Zandvoorter. Ja, en uh, ja, waar ben je geboren? Um, in de Potgieterstraat. Oh ja, dat is wel bekend. Ja. Oh wat leuk, dat is een leuk buurtje. Ja. Hoe ben je daar opgegroeid Was het ook leuk wonen in die tijd? Ja. Ja zeker. Ik had uh, vriendjes daar ook in de buurt. Uh, nou, ik ging uh, um, ook naar, uh, naar de basisschool. Dat was wel op uh, was wel wat verder weg. Dat was de, de Niklas school. Dat was ja. een, stukje, een stukje lopen. Maar mm -hmm. nou daar gingen we uh, wel met wat, uh, wat vrienden liepen we daar uh, naartoe. Nou, wat leuk. Ja, nee, het was een, was, een, was een leuke jeugd daar. Ja. En, en welke tijd moet ik dan denken? Hoe oud ben je nu en welke jaren ben, zat je op de basisschool? Uh, ja, ik ben in uh, 1970 ben ik, uh, geboren. Uh -huh. Dus uh, ja, basisschool in de jaren 70 Ja, nou, dat zullen maar... de luisteraars wel leuk vinden. Want veel mensen die luisteren naar het programma, die herkennen jou waarschijnlijk wel. En dan weten ze van, hé, hey, ja, oké, okay, uh, Erik zat op de Nikola school. Misschien ja. zat je wel bij hem in de klas. Ja. Je bent hier dus geboren en getogen. En ja, hoe vond je het als kind om bij het strand op te groeien? Ja, euh, leuk. Ja, we gingen, we gingen wel regelmatig naar het strand. Uh, bij mooi weer, uh, altijd met een schep net uh, naartoe. garnalen uh, vissen, dat was, wel, uh, was echt wel uh, nou, een hobby van mij als kind zijn al. Ik ben er nog steeds. Oh, dat doe je nog steeds? Ja, altijd. nou. Dat is wel heel leuk. Ja, ja, niet garnalen, maar dan vissen. Oh ja. Dus wel, wel uh, op zee. En uh, later heb ik ook nog op het strand uh, gewerkt. Strand in de 12 de wurf uh, was oh, ja. dat. Oh ja. Dus daar heb ik uh, stoelen, stoelen buiten. Oh, je was gezet. wel echt een stoelenman. Daar werd je Stukerman. ook heel bruin van. Ja, hè? ik werd heel bruin dus ja. Aan, aan, het einde, is <laughs> aan het einde van de zomer uh, was ik behoorlijk bruin. Ja. Ja. ja. Nou, ja, dat is echt een leuke baan natuurlijk. Ja. En uh, ja, je hebt misschien ook uh, gestudeerd of een bepaalde opleiding gaan doen naar de basisschool. Ja, ik uh, ben eerst nog in Zandvoort gebleven. Op de Jaap Kibiet gemaakt. ben ik uh, geweest. Uh, daarna ben ik uh, naar de Eimond MTS gegaan in Zandpoort. Ik hmm. heb daar uh, elektronica gedaan. En vanuit de MTS ben ik uh, naar de HTS gegaan. Eerst een jaar in Amsterdam. En na dat jaar Amsterdam had ik het idee dat ik iets wat meer wilde dan alleen techniek. En toen ben ik uh, technisch bedrijfskunde gaan doen in Rijswijk. Dus ik ben toen gaan verhuizen naar, uh, naar Den Haag dicht bij Rijswijk. Ja, oh ja, en ook kamers mooi. gaan, studententijd. Uh, ja. ja, Dat was leuk. En uh, ja, waarom ko koos je die techniek kant? Want ik word technisch, technisch vertel. Wat is ja. daar een boeiend aan voor jou? Ja. Ik denk dat het ook wel wat mee te maken heeft met wat je vader. Hè. Mijn vader was ook uh, mm -hmm. met techniek bezig. Oh, ja, uh, ja. Um, later in zijn jaren uh, uh, heeft hij uh, een naaimachine ja. winkel gehad hier in met oh, okay. Een nijmachine repareren. Waar, waar zat de winkel? Even kijken. Um, later op de Zeestraat. Waar ze mm -hmm. begonnen eerst in de... Nou, even kijken hoor, dat staat vlak bij de brug, achter de brug staat daar beneden op een hoekje. Ja. Oh ja, daar beneden bij de zeeweg. Ja, de even kijken. In, ja. Waar nu de fysiotherapeut zit misschien, ik daar in de buurt. Die, ja, maar ja die, die tegenover, tegenover verstegen ja. de, de autodealer. Uh, die oh, is ja, daar ook dat. niet meer, denk nee, ik. Ja. Nee, nee, daar tegenover. Daar zaten, zaten ze ja. eerst, mijn vader en mijn moeder. En uh, later zijn ze naar de zeestraat uh, gegaan. En naar nou, mijn vader heb ook altijd, altijd ja, technische, technische beroepen. Ja, dus je bent al hij... jong. Eh, ja, en, je en je vond, ik vond dat interessant. Uh, ja. Techniek vond ik leuk. Ja. En ja, je hebt dus al die technische opleiding gedaan, steeds hoger eigenlijk. Hè? Ja. ja. En wat voor uh, werk kon je daarmee doen? Iets technisch waarschijnlijk. Waarom <lacht> <Ja>. heet dat? <lacht> ja. ja. Met name uh, met technische bedrijfskunde uh, zat je toch wat meer met techniek en uh, ook wat ja, bedrijfskundig. Um, ik ben toen gaan werken meer in de richting van de verkoop. Dat heb ik toen één jaar gedaan na mijn studie. Mm. Maar toen kwam ik erachter van nou, techniek en verkoop, dat is, dat is toch niet mijn mm. ding. Nee. En wat het dan precies wel zou moeten zijn, wist ik op dat moment ook niet. En uh, ik was een beetje in de krant aan het spitten van nou, wat, wat, wat kan ik anders doen dan uh, hè, wat, welke facturen zijn er. Toen kwam ik ook tegen dat, er, uh, dat je kon reizen en werken in Australië, allerlei <laughs> nou, dat is Ja, Dat klinkt wel spannend natuurlijk. Dat klonk wel, uh, klonk wel heel erg leuk. En dat, uh, Toen heb ik mijn baan opgezegd en dan ben ik uh, met mijn rugzak uh, naar Australië gegaan. Zo, avontuurlijk. Ja, heb ik daar op allerlei verschillende boerderijen gewerkt. En, mm. uh, allerlei, ja, van alles gedaan. Uh, watermeloenen plukken, mango planten. Uh, mm. Koeien melken. Ja. Nou, toen ik weer, uh, dat ben ik een half jaar geweest, toen ik weer terugkwam, uh, heb ik uh, bedacht dat ik, uh, dat ik uh, ook wel lesgeven leuk vond, zou gaan vinden. Of dat daar wel wat interesse in lag. En toen ben ik in de avonduren, ben ik het uh, pedagogisch didactisch diploma gaan halen om les te kunnen geven. Ja. En dan heb uh, ik op stage gelopen op een MTS, dus wel technisch. Ik ja, dus wel in dus de technische richting. Lesgeven ja. in technische vakken waarschijnlijk. Ja, ja. ja dat, was, uh, dat was een beetje waar ik toen achter kwam van, hé, hey, verkoop is het niet, maar wat dan wel nou? Uh, lesgeven, dan dat doe ik nou nog steeds, dus, ja, dus dat leuk. heel ja. goed. Ja. Hoe lang heb je dat nu gedaan? Een aantal jaren dus? Nou, heel jaren ja. Ja. ja. Even kijken, in 1997 uh, is dat geweest, 1997 heb ik in de avonduren, heb ik mijn, uh, mijn pedagogisch didactisch diploma gehaald. Hm. Uh, ik heb het niet meteen uh, kunnen inzetten. Ik uh, werkte uh, uh, gewoon bij een, bij een bedrijf wel in de, in de techniek, maar nog niet in het, in het lesgeven. Totdat ik uh, een aantal jaar later een uh, advertentie zag uh, bij Siemens in, uh, in Den Haag, waar ze dus uh, mensen zochten die ook uh, cursussen konden geven in de techniek. Nou, ja, dat was natuurlijk echt iets voor jou. En dat was dan weer wat voor mij, ja. ja, dat was leuk, ja, ja. ja. en dat doe ik dus, uh, dat was uh, in 2000 denk ben ik daar begonnen, ja. Vanaf die tijd tot nu uh, geef ik les. Ja. Ja, ondertussen niet bij, bij Siemens, maar bij, bij de Koninklijke Marine. Ja, je zit nu bij de marine ja. dus. Maar je vaart niet op een schip, maar je geeft dus les. Ja. En ja, waar geef je dan les? Ja, ik aan, wie? aan wie geef ik les? Ja, ja dat zijn, uh, dat zijn uh, jongens, over het algemeen jongens. Ook wel eens een meisje, maar meestal jongens die dan uh, van de haven afkomen. Of van de MTS. Ja. Die uh, in de technische dienst moeten gaan werken op de schepen, onderhoud moeten gaan doen, uh, storingen oplossen. Hm. En die voordat ze op de schepen komen eerst opleidingen krijgen in uh, allerlei technieken. En uh, dat geef ik onder andere met een aantal collega's. Ja, dus uh, daar ja. dat, uh, kan jij zo goed op voorbereiden. Ja. Dus jullie spelen ook al die uh, dingen na, of je hebt al die apparatuur die ze op schepen hebben, ja. uh, gewoon... Op de wal, in en, de uh, opleiding. En, en, ja, ja inderdaad. Gewoon in de leslokaal hebben we allerlei apparatuur staan die, ja. die ook op de scheep aanwezig is. Om daar, uh, nou, om daar op te oefenen. Ja. En had je niet het idee van nou, ik ga ook varen of had je dat naar Australië wel een beetje gehad, dat avontuurlijke. Ja, nee. nee ik, had, uh, ik had zoiets van uh, sowieso is het een functie die aan de wal is, dat ja, lesgeven. Tuurlijk, ja. En uh, nee, het vaar is, uh, is toch niet iets van mij. Je bent lang van huis. En uh, mm -hmm. ik ben ook uh, graag thuis. Nee, uh. ja, je bent ook inmiddels getrouwd. Ja, weer getrouwd. <laughs> uh, bijna één jaar al een vader dat ik ben. En, uh, ja. ja, het is toch wel, uh, toch wel fijn om uh, na het werk gewoon op de fiets te stappen en uh, thuis te kunnen zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja. En hoe ben jij? Heel, uh, <laughs> heel modern. via Via internet. Ja, dat is altijd helemaal van deze ja. tijd toch ook? Ja. Ja. Ja. ja. Maar dat is wel leuk. Ja, dat is... <laughs> uh, ja. En kan je nog iets van Zandvoort vertellen? Wat, wat is nog je uh, leukste herinnering bijvoorbeeld van je kindertijd in Zandvoort? Ja. ja. Van die garnalenvissen, vertel ja, je al. Ja, dat Gingen jullie dan die, die garnalen pellen en opeten, koken? Ja, wat wel koken. Al. Ja hoor, dat, ging, ja. dat werd gekookt wel. En, uh... Ja, later, uh, die tijd dat ik op het strand werkte. Dat vond ik eigenlijk ja. ook wel een hele mooie tijd. Mm -hmm. Dus uh, drukke dagen op het strand werken. Nou, en dan... In uh, de zomermaanden was er altijd wel wat te doen in het dorp in Zandvoort. Uh, al die festivals die er waren. Ja. Ik neem uh, aan... Ze zijn er nog die steeds, steeds hè? Ja, ja, ja. ja. En ja. wat voor festivals bedoel jij met muziek of theater? Je had het, het, het uh, midzomernachtfestival. Ja, dat bestaat nog, ja. Het jazzfestival en... Dat was geloof ik nog eentje, er waren drie, drie festivals mm. en sowieso het, het uitgaansleven, um, terrasjes, um, cafés, uh, nou dat vond ik, uh, vond ik erg leuk om uh, daar ja. om te gaan. Er ja, er is hier een goede tuin. ja en, en heb je nog meer broers en zussen die nog misschien in Zandvoort wonen? Ja, ik heb nog een zus Miriam. Mm. Ja. En uh, die, uh, die, woont, uh, die woont nog steeds in Zandvoort. Ja. Oh, dus je ja. komt misschien ook nog wel regelmatig in Zandvoort dan? Ja, al. Ja, ja, oh, ja. Dat is leuk. Ja, want mijn ouders wonen hier ook nog. Ja, nou dat is toch die binding natuurlijk die je houdt met het dorp. Hè? Ja, ja. En ja, wat vind je het verschil tussen Den Helder, ook een kustplaats en Zandvoort? Is dat totaal anders? Ja, ja want Zandvoort is, is een uh, echte toeristenplek... Den Helder is dat, uh, is dat een stuk minder. Mensen rijden naar Den Helder om met de boot naar Tesla over te gaan. Ja, gaan ze daar vakantie Daar gaan uh, ze vakantie vieren en niet in, uh, niet in Den Helder. Ja, het zijn echt van die eilandbezoekers. Ja, ja, ja. ja. ja. Danny van Peter, het laatste uur. En ik spreek vandaag met Erik Stokman. Erik Stokman is hier ook geboren in Zandvoort. Hè? En ja, we hadden het een beetje over je hobby's. Je deed ze graag op het strand dan uh, ga je dus in de zee garnalen vissen. En uh, je werkt op het strand als jongeman. En uh, ja, had je nog meer hobby's misschien? Of uh, andere dingen die je leuk vond hier? Ja. Ja, nou, dat, dat, dat vissen, dat is eigenlijk altijd wel uh, gebleven. Ik hou nog steeds heel veel van, uh, van ja. vissen. Vroeger als kind, ook met mijn opa, ging ik uh, veel vissen. Dat was altijd, oh ja, en ja. met zo'n hengel? Met een hengel, maar dan, oh, maar ja, maar dan in een slootje. Leuk, dat ja. Dat vond erg leuk, ja. En, uh, ik zat ook op uh, tafeltennis, heb ik heel lang gezeten. Dat vond ik erg leuk. Bij uh, Nieuw Unicum, uh, daar was de tafeltennisvereniging. Daar heb ik een uh, nou, hele uh, heel, heel leuke tijd gehad. Ja. Veel gedaan. Uh... Hoe oud was je toen je dat deed? Ja, echt even denken. Dat was uh, vanaf. Uh, nou, vanaf mijn uh, twa twa twaalfde denk ik. Twaalf jaar? Van ja. twaalf tot, uh, tot een jaar of achttien. Ja, oh, van ja. twaalf tot achttien. Nou, wat leuk uh, dat ja. je daar zo dat ja. allemaal kon doen, hè? Ja, ja. En hoe werd je thuis opgevoed? Kun je iets over vertellen wat, ja. uh, wat je daar fijn vond? Ja, ja. Uh, nou, mijn opvoeding. Uh, nou, mijn ouders, uh, mijn ouders zaten bij de katholieke kerk, of zitten bij de katholieke kerk, en ik ben, uh, ben ook gedoopt uh, in de katholieke kerk hier in, uh, in Zandvoort. Ja. Uh, nou, natuurlijk heb uh, ik op de Nikola school gezeten, een katholieke school. Uh, ik weet nog wel goed dat elke, elke woensdagmorgen kwam de pastoor ja. langs. En dan kreeg ik, kreeg ik altijd wat uh, kleingeld mee om in de collecte te doen uh, op de woensdagmorgen. Dat was misschien voor een goed ja. doel of een zendingsproject. Ja, of ik, zo. Ik, ik weet niet meer waar, waarvoor dat was. Ja, maar ik weet nog wel dat ik ja. dat kleine geld mee kreeg. <laughs> een dubbeltje mee nou. Ja, ja, ja. Of in mijn ja. tijd was dat een dubbelstje. Ja, klokken, nou ja, zoiets. Ja. En, ja. Uh, nou, en uh, ja even kijken. Dan, uh, op een gegeven moment doe je uh, eerst Heilige Communie. Oh, ja. Ja, ja, dat heb ik uh, gedaan. En daarna het, uh, het Forum Sol en uh, nou ja we gingen ook wel regelmatig uh, naar de kerk hier in, uh, in Zandvoort ja, ja dan ging je ja. samen met je ouders met mijn en ouders uh, ja. ja familie ja. zeg ja. maar ja. en dat was uh, uh, een belangrijke waarde voor hun het geloof zeg maar ja, ja. ja. ja. Mijn, uh, mijn vader die uh, die zingt bijvoorbeeld ook op het kerkkoor nog in uh, oh nu nog ook ja in, uh, in Zandvoort ja. Ah. Dus, uh, dus ze zijn ook actief eigenlijk uh, in ja. de gemeente ja. de katholieke ja. gemeente ja, ja. ja. En uh, ja, op een gegeven moment zei je dat je op het strand ging werken als stoelenman. Stoelenjongen, hoe noemen ze zoiets ja, ja, geworden? Ja, stoelenman. Ik weet het niet hoe het Toen was je is, ook nog ja. heel, uh, heel actief? Of, of wat, ja. Ja, wat deed je toen allemaal? Ging je zelf ook in het kerkhorstwingen misschien? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ik, ik op een gegeven moment, uh, ja, het zei mij niet zo heel veel wat er in, uh, in de kerk hmm. uh, gebeurde. En... Uh, ja, ik had veel meer oog voor wat er, wat er in het dorp allemaal afspeelde. Hè. Na al die de, feesten waar je het Ja, al die dus uh, ja, alle, alle festivals en uh, de, ja, de, de cafés en de, de terrasjes. En, uh, ja, de gezelligheid. Ja, de gezelligheid en, uh, Ja, dat was een beetje, een beetje het leven voor mij. Hè, dat, ja. uh, de, de zomer en de, de gezelligheid die er, die mm -hmm. er was. Ja, ja en... Uh, ja, de, de, de kerk en het geloof, ja, dat speelde eigenlijk helemaal geen rol meer in mijn leven. Nee, nee. Nou, wat vonden je ouders daarvan? Zeiden ze niet, nou oh, je moet mee of zo? Ja, <laughs> nou ik ben er wel goed. Toen als kind, van, ja, dan, dan moest je dan regelmatig mee naar de kerk. En dan, uh, ja, dat vond je niet altijd even leuk. Mm. Uh, vond je een beetje saai eigenlijk. Ja. En, uh, maar goed, later dan, uh, ja, dan maak je... Maak je eigen keuzes en je gaat je eigen weg en ja ondertussen word je volwassen en ja mijn ouders hebben me gewoon mijn gang laten gaan dezelfde ja. keuzes nou. laten maken ja en, ja je ging studeren ja je ging naar de Rijswijk bij Den Haag ja en in die tijd was je toen ook nog met het geloof bezig of helemaal niet meer misschien Nee, ik ging, ik ging inderdaad naar Den Haag toe, uh, studentenleven, uh, op oh. kamers. Um, heel erg gezellig, ook weer eigenlijk een beetje zoals het hier in, in Zandvoort uh, was, het dat leven. Scheveningen is, is dat? Ja, ook Scheveningen, Leveningen. dat is ook, uh, ook ja. erg gezellig daar. En uh, eigenlijk was ik helemaal niet met geloof bezig, nee, oh. nee, helemaal niet. Nee, nee dat was uh, voor mij eigenlijk geen... Uh, Nee, en als ik wel eens naar tv keek en ik zag programma's van de Evangelische Omroep, dan dacht ik van: Nou, wat uh, vreemde mensen die, die christenen heen. Uh, ja. dat, dat, dat is niet mijn, uh, mijn, oh. mijn volk. Ik he, vond het. Nee, ik nee, kan het uh, helemaal op afstand uh, houden. Ja. Maar toch ben je op een gegeven moment iets anders gaan denken. Hoe kwam dat? Ja, nou, op een gegeven moment uh, kwam ik een, uh, een leuke dame tegen. En dat klikte wel heel erg goed. En, uh, nou, we bouwden een, uh, een relatie, hè. Okay, het werd echt een uh, goede vriendschap. En, uh, en zij vertelde mij dat ze elke zondag naar de kerk toe ging. Mm. Nou, dacht ik in het begin van, uh, wat heb ik nou weer? Ik heb in één keer een, uh, een vriendin, maar die gaat elke zondag naar de kerk toe. Ik vond het eigenlijk maar niks. Mm. En ik uh, kon wel merken dat ze het wel heel erg belangrijk vond, naar de kerk gaan en... Uh, nou, zo ben ik wel meegegaan met haar, niet omdat ik interesses had, maar eigenlijk omdat zij dat zo belangrijk vond, dacht ik van, nou, dan zal ik maar meegaan. Ja. Nou, zo ging het een aantal maanden en uh, ik mee naar de kerk dus uh, elke zondag en het aanhoren en... Nou, Op een gegeven moment uh, vroeg ze ook van ja, hoe vind je het nou en hoe, uh, hoe beleef je het nou? En ik zei van nou ja, het is, uh, het is nou niet mijn wereld uh, waar, ik nu, uh, waar jij nu in zit bij de kerk. Dat, dat is niks voor mij. Hm. Nou, uh, dat vond ze toch niet zo erg leuk. En uh, toen had ze bedacht om de dominee uit te nodigen dat die maar eens met mij uh, zou praten. Oh, dat was geen katholieke kerk, maar een protestantse kerk. Ja, een gereformeerde kerk. Ja. Uh, ...gereformeerd vrijgemaakt voor degene die wat, dat wat zegt. Mm. Zo'n zo kerk was dat. En uh, ik heb toen een gesprek gehad met de dominee... ...en ja, die kwam erachter dat ik nou, weinig bijbelkennis had. Mm. Dus die gaf uh, aan van... Nou, uh, ...je zou een bijbelstudie kunnen gaan doen als je dat zou willen. Ja, Eigenlijk wilde ik dat ook nog niet eens. Maar ja, ik vond die, uh, die dame wel erg leuk... Dus ik denk, ja, zij vindt dat belangrijk, laat, laat ik dat maar doen. Mm. Zodoende ben ik, ben ik bij een, mijn gezin uit die kerk ben ik daaraan gekoppeld om een Bijbelstudie te doen. Mm. Dat waren 25 avonden, een jaar lang, elke twee weken. En van tevoren ging dat te lezen, voorbereiden, zonder wat vragen over een stukje Bijbeltekst, een stukje uitleg. En nou, dat heb ik een jaar lang gedaan. Um, tijdens het jaar is het, uh, is het uitgegaan met de relatie met die, uh, met die vriendin. Uh, zij was op stage gaan naar Duitsland. En, um, ze was ook een beetje uit het, uit het zicht. Maar um, ik was al bezig met die bijbelstudie. En tijdens die bijbelstudie ging ik me één keer realiseren van... ...hé, hey, wacht even, het steekt allemaal anders in elkaar dan dat ik, uh, dat dat ik eigenlijk dacht. Ja. Verhalen uit de bijbel. Uh, um, wie Jezus nou is. Uh, nou ja, no noem maar op. Mm. wat je leven is, wie, wie je bent en, ja. en waar je naartoe gaat en wat het doel is van het leven. Dat soort zaken die... Uh, dus daar ging je echt over nadenken. Ja, wie is ja. Jezus? Ja, wie, ja. wie is Jezus voor jou dan? Ja, Jezus is voor mij... Uh, Jezus is mijn, uh, mijn verlosser. Mm -hmm. Ja, door, door Jezus uh, kan ik tot, de, tot, tot God de Vader uh, komen. En uh, ja hij is, hij is voor mij degene die het, uh, die het goed maakt tussen God de Vader en mij. Alles wat ik, wat ik fout heb mm. gedaan, daar heeft hij uh, voor betaald op Golgotha. Mm. Dat, is, uh, dat is Christus, ja. En ja. dat ging je toen beseffen dus dat, eigenlijk. Ja, ja. ja. En... Uh, maar ook, ook veel meer ik, ik, ik dacht heel heel heel oppervlakkig over over bijbel en bijbelverhalen maar toen ging ik me realiseren hey, dus er dus steekt er steekt veel meer uh, veel meer achter ik begreep dat je dus een jaar lang de Bijbelstudies hebt gevolgd en uh, ja, na zo'n jaar wat, wat gebeurt er dan met je wat ben je gaan door ja ik uh, tijdens die, uh, die studie uh, ging ik ook elke zondag uh, naar, naar de kerk en uh, ja elke, uh, elke week zat ik weer te wachten op de zondag ja, ja wat zag ik naar uit zag ik naar uit om te horen van uh, vanaf de uh, vanaf de preekstoel dan van wat voor Bijbelverhaal er weer uitgelegd werd, en wat er allemaal achter ja, zat. Oké, ja. En uh, dat is heel, heel anders ja. dan dat ik me als kind kon herinneren. Als ik naar de kerk toen oh. was, uh, was het eigenlijk saai, en nu werd het, uh, ja, werd, uh, werd, werd spannend. Ja, ja. Was een boeiende verteller ook, misschien. Ja, ja he, was het gewoon, uh, gewoon, gewoon echt ja. boeiend. Elke, elke, elke zondag ging ik daar uh, naartoe. Ja. En, uh, ja. Ik was, uh, ik was, naar mijn idee was ik, uh, hoorde ik dan bij de, bij de gemeente. Uh, totdat ik een, uh, he, ieder jaar kreeg, uh, kreeg een boekje met alle gemeenteleden erin. En dan stond er achter mijn naam stond er gastlid. Ik denk hé, waarom ben ik... Uh, gastlid? Waarom ben ik, al jaren. Ga ik, ik, ik ben nou toch, uh, ik kom elke zondag, waarom ben ik nou uh, gastlid? Of vaste gast stond er. Ja. Dus uh, toen ben ik, uh, toen ben ik uh, ook met de dominee gaan praten. Ik zeg, nou, er staat uh, hoe zit dat? Nou, je komt toch, kom toch. Nou, toen bleek er iets te zijn wat heet beleidnis doen. Dat, dat doen ze in veel protestantse kerken en ook in de kerk waar ik bij ben. En ja, ik had in eerste instantie zo ja, beleidnis doen. Ik dacht van ja, waar staat dat in de Bijbel? Ja, beleidnis doen, dat staat niet in de Bijbel. Maar. Nou, de dominee was. Vrij enthousiast. We hadden ondertussen een, een, een, een andere dominee ook gekregen. Die dominee die, wij, die ik eerst had, die was weggegaan, was een nieuwe gekomen. Ah, dus Die, ja. die kennen mij nog niet zo heel erg goed. En die, uh, die hoorden mijn verhalen en die zei van nou, uh, mm. jij bent, jij bent, jij bent met christen en we hebben binnenkort beleidnis doen. En uh, uh, uh, kan je er ook bij zijn? En eigenlijk op dat moment had ik zoiets van nou, ik wil eigenlijk de hele discussie over beleidnis doen en waar staat dat in de Bijbel? wil ik eigenlijk helemaal niet aangaan. Ik had zoiets van, dat is mooi. Ik, ik, ga, ik ga erbij staan en ik ga, ik ga beleidings doen. Ik, ja. Je zegt dan, je zegt dan uh, niet meer ja tegen God... want dat had ik al lang gedaan. Ik zeg, ik wil, ik wil bij u horen, God. Maar je zegt dan eigenlijk tegen de gemeente... Van, nou, ik, ik, wil, hè, als, ik, ik ben christen en ik, ik wil me bij de gemeente voegen. Ja. Dat, uh, oh, ja. dat, dat is het eigenlijk. Uh, ja... En uh, ja, die tijd na de Bijbelstudie is dus, uh, is dus een tijd geweest dat ik uh, dat ik dus uh, uitzag om zondags naar de kerk toe te gaan om uh, daar uh, te horen over, uh, over God. Ja. Ja. En hoe is dat uh, dan verder gegaan uh, met je geloofsleven, zeg maar? Ja, dat is uh, nou, dan, uh, ik, uh, ik ging ook Bijbelstudie uh, volgen bij mijn Bijbelstudie groepje. Uh, elke zomer kwamen de evangelisatie en recreatie, ENR projecten bij ons in, in, in Scheveningen, zat ik dan in de kerk. En dat hield in dat er mensen van, van andere kerken kwamen naar Scheveningen om daar te evangeliseren en ja, dat ging ik ook meedoen op de, op, de, op de boulevard. Ja, dat dus vind je wel interessant dat ja, er gebeurde iets. Ja, ook spannend hoor. Ja. En, uh, ja. Uh, op in Boulevard in Scheveningen staat ook een bijbelkiosk en uh, daar zochten ze ook vrijwilligers voor. Daar ben ik ook uh, gaan zitten. Uh, op een gegeven moment uh, kwam ik, uh, werd aan mij gevraagd of ik ook diaken wilde worden. Uh, ja, dat kies je eigenlijk niet eens zelf. Dat wordt je dan op een lijst gezet. Dat noemen ze een optal zetten. En dan uh, mag de gemeente vanuit die lijst aangegeven wie ze graag als diaken wilden hebben. Ja. Maar degene die toen in de kerkeraad zat die vroeg aan mij van nou ik wil jouw naam eigenlijk doorgeven. Maar wat vind je er zelf van? En ik dacht van ja wat is dat jouw diaken ja, wat zijn? moet je dan doen? Wat moet je dan doen? <laughs> hè? Omzien, omzien naar de armen en de, de minder bedeelden en de, de weduwe en de wezen. Ik heb de ja gezegd en toen kwam ik op de lijst te staan en uiteindelijk... Ben ik ook gekozen als diaken in, de, in Scheveningen. Wat vond je in de praktijk? Kwam je allerlei mensen tegen opeens of kreeg uh, je ja, adressenlijst? Ja, ja, nou dat is, uh, uh, je wordt dan uh, verantwoordelijk voor een deel van de gemeente, dan ben je dan de diaken van, die ga je bezoeken. Uh, en uh, als er problemen zijn, dat kan financieel zijn, maar dat kan ook voor allerlei aard zijn, dat kan ook ziekte zijn. Dan probeer je uh, uh, nou, daar te helpen of ook andere gemeenteleden actief mm. te maken om ook hulp te kunnen bieden. Ja, aan die persoon. Aan in die nood persoon. Ja, in ja. Nood, ja. ja, mensen in nood kunnen, kunnen helpen. Ja. Mm. Ja. En hoe heb je dat ervaren? Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk? Nou, dat heeft we toch wel een aantal jaar gedaan. Ja. Dus ja. dat lag jou wel, anders blijft het. Ja. Een jaren ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Op een gegeven moment ben ik ook een keer gestopt, werd het me teveel. Het hm. um, was ook in de tijd dat ik uh, Anita, dat is nu mijn, mijn vrouw, uh, hm. leerde kennen. Toen werd, het, uh, nou, toen werd het heel erg druk. Was ook, uh, keuzes moesten, moesten er gemaakt worden van... Um, ik werkte en woonde in Scheveningen, Den Haag. En, Anita ja. en woonde en werkte in Den Helder. En uh, ja, wat, uh, wat gaan we doen? Uh, is is nogal een, een afstand. Ja, waar ja. we stonden. Weer dat straat uh, bij de, bij de ja. zee, hè? Ja, ja. De uh, meisje van de zee woonde daar in Den Haag. Ja. Ja. ja. Nou, toen ben ik. Uh, op een gegeven moment ben ik gestopt met die diaken zijn in, uh, in Scheveningen. Uh, Ondertussen, nu in Den Helder, ben ik ook weer diaken. Oh, dus ik ben, course, weer ja. de, ben weer op de lijst terechtgekomen. Uh, ja. Je bent weer actief. Ik ben weer actief als, als diaken uh, in ja. Den Helder. Ja. Dus zo ben je eigenlijk gegroeid naar weer een andere gemeente... waar je ook weer diaken bent geworden, in Den Helder. Ja. En uh, ja, dat vind je nog steeds leuk, dus eigenlijk dat, uh, die werkzaamheden. Ja, het, het is niet altijd leuk. Het is, uh, het is ook een... Uh, Um, toen ik bij het begin weer werd gevraagd om op de lijst te komen, had ik eigenlijk in het begin van, nee, ik wil, ik wil nu niet. Mm -hmm. ik had, uh, maar na een aantal gesprekken met een, uh, met een ouderling, en dat is weer onder, uh, onder ja, een in de in, in de gemeente, maar, de, ja. ja, ben ik toch wel heb ik toch gezien dat het een... Het is een, het is een roeping. Hè? Dat komt op mm. je weg. Je wordt, je wordt geroepen. En uh, ja, de mensen in de gemeente... hebben schijnbaar dan... jouw talenten daarin gezien. En dan kan je zeggen... ja ik heb geen zin in op, opzij zetten. Mm. Maar ja... het is ook een stukje... Ja, op dat moment denk ik ook... een bepaalde verantwoording dan nemen. En, ja. Uh, ja, je, je taak daarin... Uh, Uitvoeren. Dus het is, het, is, het, is, het, is, het is ook leuk. Maar er zitten ook wel eens dingen waar je denk je van, nou ja, dat, dat moet dan gebeuren. Dat is niet altijd met. Uh... Nee, het is misschien ook uh, pastorale zorg, zeg maar, in die zin dat mensen zij hebben problemen. Dus ja. Dat is niet leuk in die zin. Nee, nee. Maar je, jij bent heel sociaal, denk ik. Uh, om makkelijk ja. met mensen om te gaan. Ja, en ja, ja, dat, uh, ja, dat sociale. Dat, um, ik denk dat de gemeente het ook al. ...gezien heb uh, aan dat ik, uh, dat ik... ...veel veel met asielzoekers optrek. We hebben oh, in Den Helder een ja. asielzoekerscentrum. Ja. En er kwamen... ...in één keer bij ons een aantal... ...Iraanse asielzoekers in de... ...gemeente. Hm. En toen hebben we een asielzoekerscommissie... ...opgericht waarbij ik... ...daar uh, ...ook uh, in meedeed. Ja. Oh, ja. En ik was veel betrokken... ...met asielzoekers en ja... Dat, uh, ...nou ja, dan, dan, dan... ...ziet men in de gemeente van... Oh, hij heeft de gaven om, uh, om met de ja, mensen die, uh, die het minder hebben om daar uh, naar om te zien. Ja, vertel eens iets over die uh, asielzoekersbegeleiding uh, zeg maar. wat, wat deed je dan praktisch of uh, ja, hoe ging je met de mensen om? Uh, nou, maar heel, heel eenvoudig is gewoon, gewoon er naartoe gaan. Ja, op bezoek bij de. Mensen. Op bezoek, een kopje koffie drinken, vinden ze geweldig. Ja, dat echt ze een bezoek krijgen, want ja. ze hebben niet veel familie. Natuurlijk. Ze hebben niks, niemand is er. Um, dan ga je eentje ga je bezoeken, en uiteindelijk, als je het, uh, het, het asielzoekerscentrum afgaat, heb je er vier bezocht. Want je komt niet ervan af voordat je het nog een paar anderen hebt bezocht. Ja. ja. En um, je wordt uitgenodigd om te komen eten. Um, heel sociaal, echt. Uh, ja, wij hebben thuis nog een keertje Sinterklaas uh, gevierd. Hebben we Sinterklaas oh, ja. dus uitgenodigd, want die kenden dat hele Sinterklaas niet. Nee, andere cultuur. Ja, wel. we hebben we allemaal uitgelegd hoe dat zat. En we uh, nou, hadden wat cadeautjes gekocht. En uh, toen ben ik op het raam gaan bonzen. En uh, de, de zak stond in de gang. En uh, nou, het was echt een uh, geweldige avond. Ja, ja. ja dat is ook ja. weer goed voor de inburgeringscursus. Ja. We, dan leren ja. ze meteen van Sinterklaas, het feest. Ja. Dus je hebt daar veel uh, leuke contacten uh, ja. gekregen eigenlijk. Ja. ja. En gebeurde het ook was dat iemand dan ook naar de kerk kwam... De, ...doordat ze jou leerden kennen misschien... ...of ja. behoefte aan contact hadden. Ja, ja de, we, hadden, we hadden asielzoekers die kwamen van verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Oh, ja. dat, dat verplaatst zich heel veel, dus ze worden ja, vaak ja. overgeplaatst. En dan waren ze vaak al in een andere asielzoekerscentrum... ...maar waren ze al contact gewoon met de gemeente... En daar hadden ze eigenlijk, uh, uh, daar werd dan ook gezegd van als jullie dan in Den Helden komen, dan kan je naar de Morgensterkerk, dat is de kerk waar ja, ik bij zit. Ja. Dat is een vergelijkbare kerk en nou ja, zo kwamen ze gewoon eigenlijk al bij ons in Ja, de Ja, en uh, we hebben afgelopen paar jaar zijn er twee Iraniërs uh, gedoopt. Oh, uh, twee, ja. Ja. ja, in het, in het uh, Farsi hadden we nog een, in het, uh, de, de taal uh, die ze spreken. Hadden we ook nog uh, iemand die dat kon vertalen. Dus het werd dan uh, deels in het Farsi en deels in het Nederlands uh, gehouden. De, de doopdienst dat was echt een... Uh... Ja, ja. Een bijzondere echt dienst. Echt een hele, he? hele bijzonder iets, ja. ja. Nou, dat is heel bijzonder om te horen. Dat... Dus je kan, heb je eigenlijk in allerlei gebieden ingezet... Op die manier om de mensen te helpen. Ja. En nog steeds doe je dat uh, werk dus met uh, ook met asielzoekers nog? Of ben je ja, daar een beetje ja. nou We hebben nog... op dit moment, op dit moment hebben we niet meer zoveel asielzoekers. Uh, er zijn wel uh, ja, er zijn wel een aantal asielzoekers in Den helder. Op dit moment is het een beetje een lastige situatie. Het zijn uitgeprocedeerde gezinnen die daar zitten. Mm het -hmm. dus eigenlijk weinig weinig uitzicht, uh, eigenlijk te wachten op, uh, op uitzetting. Ja. En uh, in onze gemeente hebben we nu geen contacten met mensen uit de AZC. Maar ik uh, geef daar zo nu en dan nog uh, huiswerkbegeleiding aan jongeren. Dus ik kom oh, nog wel ja. op het asielzoekerscentrum ja. om uh, huiswerkbegeleiding te doen. Mm. Ze zochten vrijwilligers daarvoor en uh, maar ja, ik geef al les, dus uh, ja, het verlengde zit je. Uh, huiswerkbegeleiding ja. ligt wel in het verlengde. Ja, wat ja. ja. nou, goed. Nou, hartelijk bedankt voor je verhaal. Was heel mooi om te horen. Nou, graag gedaan. En ja, een goede tijd. Ja, dankjewel. Jij ook. Ja. Doch hebt den Kopf, weil liebe Mehr versinkt sein Tod hat dir das Leben neu geschenkt Nun sing zu ihr je Jesu Vergiss niet, manchmal fallen wir auch hin. Dan fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und leer. Dein Weg ist manchmal einsam. En hemel schwarz En vol een hekt Dan schrei zu Jesus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 De website van Opendoors Nederland is www.opendoors.nl Mijn naam is Lena. Ik ben 64 jaar en ik woon in Oezbekistan. Daar doe ik mijn uiterste best christenen te helpen de Bijbel beter te begrijpen. Christen zijn is niet makkelijk in mijn land. We hebben jarenlang onder het juk van het communisme geleefd en nu is de islam de grootste godsdienst. Maar ik kan niet zwijgen. Eén keer heb ik zelfs op het politiebureau getuigd van mijn geloof in Christus. Wist u dat je in Oezbekistan een boete kunt krijgen als je meer dan één Bijbel in je bezit hebt? Je mag hier maar één Bijbel hebben, in het Russisch ook nog. Dat spreekt lang niet iedereen. De Bijbel in de Oezbeekse taal verspreiden wordt gezien als evangelisatie. En dat is verboden. Ik leid verschillende huisgemeenten, kleine groepjes christenen. En daarom heb ik meer Bijbels in huis dan is toegestaan. Ik weet dat de politie achter me aanzit. Dat is al jaren zo, maar ik laat me er niet van weerhouden mijn werk te doen. We moeten begrijpen dat de kerk niet kan groeien zonder discipelen. Ik ben meerdere keren opgepakt. Eén keer kwam de politie met geweren het huis binnen waar we met een groep christenen samen waren. We werden meegenomen naar het bureau. Natuurlijk waren we bang. Maar ik heb toen ervaren dat God mijn angst wegnam en mij er vrede in mijn hart voor terug gaf. Sterker nog, ik kreeg de kans het evangelie te vertellen aan het hoofd van de politie. Ik ben ook een tijdje het land uit geweest, maar het werd me duidelijk dat God me hier wilde hebben. Dus ben ik teruggegaan naar Oezbekistan. Ik doe het omdat ik weet dat God bij me is en me nooit in de steek zal laten. Hij zegt in Jesaja 41 vers 10, Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Een tijdje geleden ben ik opnieuw gearresteerd. Ik wist dat de politie me in de gaten hield en had al verschillende keren ondergedoken gezeten bij familie en vrienden. Op een dag reisde ik weer naar mijn familie om een tijdje de stad uit te zijn. Maar op die dag werd er een inval gedaan bij mijn familieleden waar ik op dat moment was. Er werd heel hard op de deur gebonst. De agenten die voor de deur stonden dreigden de deur in te trappen als we het niet open deden. In het huis van mijn familie lagen christelijke boeken en CD's opgeslagen. Meer dan wettelijk is toegestaan. We hebben de agenten binnengelaten, en ik heb gezegd dat alle spullen van mij waren. Ik moest er niet aan denken dat dit jonge gezin mee zou worden genomen naar het politiebureau. Ze namen mij mee. Tien uur heb ik daar doorgebracht. Ik leid aan diabetes en heb een hoge bloeddruk en voelde me daardoor verschrikkelijk ziek. Toen ze me lieten gaan, werd me wel meegedeeld dat er direct een rechtszaak op touw zou worden gezet. Bij mij thuis was namelijk ook huiszoeking gedaan, tegelijkertijd met de inval bij mijn familie. Ook daar lagen te veel christelijke materialen. Voor wat er bij mij in huis gevonden is, heb ik een boete gekregen van vijf maand salarissen. Een enorm bedrag. Voor de fonds bij mijn familieleden zal ik zwaarder worden gestraft. Zo is dat in Oezbekistan geregeld als je twee keer hetzelfde vergrijpen gaat. Ik hoop dat u voor mij en mijn situatie wilt bidden.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 Wij als Huis van Gebed Zandvoort willen graag voor u bidden. Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer 06-4023-6673 of u kunt mailen naar info U kunt ons ook onze website bezoeken www.gebedzandvoort.nl Ik herhaal www.gebedzandvoort.nl tot slot willen we u hartelijk danken voor het luisteren naar het programma en we wensen u Gods zegen toe. I would